Het weer, zonnige perioden en wolken wisselen elkaar af. De middagtemperatuur ligt tussen 18 graden aan zee en 21 in het binnenland. Later vanmiddag vooral in het oosten kans op een bui. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat Fiede tussen Maarsbergen en Bunnik 5 kilometer na een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 In 1981 bracht hij een album uit, Street Songs. En dat was de naam Rick James, maar zijn echte naam luidt James Ambrose Johnson Jr. En de man is in 2004 overleden, op 6 augustus wel te verstaan. Toen overleed hij. 56 jaar oud geworden inmiddels. Welkom terug in het tweede uur Rick James met Sweet and Sexy Thing. Het album waar dit op terug te vinden is nog niet eens zo bekend geweest hier in Nederland. Dat was na Namelijk The Flag uh, uit 1986 uit uh, mijn, hoofd, mijn blote hoofd uh, wel te verstaan. Maar we kennen hem natuurlijk allemaal uh, van uh, ja, de, de, de Superfreak. Bijvoorbeeld dat was een hele grote hit uh, van hem uh, in 1981. En uh, hij was onder andere ook producer bijvoorbeeld van de Mary Jane Girls. Uh, ja, dat is zo'n meidengroepje wat, uh, wat hij had. En daar had hij ook uh, enige bemoeienis uh, gehad. Dat nummer dat, uh, dat moet iedereen wel uh, kennen in 1985. Maar ik ben even de... Tol weer kwijt. Ja, dat heb ik dan ook weer niet heen, 1, 2, 3 paraat. Maar uh, het is, uh, ja, uh, dat was, was er ook een nummer uit uh, 1984, even gauw uit uh, mijn hoofd uh, uh, genoemd. Uh, in My House heet dat het nummer. Kijk, kijk, kijk. Zo kom je gewoon even aan al je, al je materialen. Het is inmiddels uh, tien uh, minuten over 1 geworden. Dus uh, we gaan wat, uh, wat doen in het tweede uur. Uiteraard uh, zit er ook hier weer uh, in uh, verstop om half twee het uh, nummer van Patrick Cowley. En, uh, de man uh, die in 1982 het leven liet. Daar draaien we weer straks een nummer van. Dus uh, wees uh, uh, uh, paraat en opgelet. Want uh, dan uh, draaien we hem. Voor de mensen die uh, net uh, Boskamp hebben gemist. Ja, hij uh, was ietsje eerder. Komt omdat we dat een beetje ongestructureerd aanpakken. Dan is hij even voor een. En, uh, maar beloofd, volgende week komt hij weer even na een uh, voorbij. Dus dat, uh, dat, dat, dat, dat ligt ook een beetje aan mij. Want ik uh, wil het nog wel eens vergeten. Jarro van Malta. Ik wil nog wel eens inderdaad uh, dingen wel eens, uh, over het hoofd uh, zien. Ja, niks longs naar Jarl toe Maar ik ben degene die dan iets vergeet En dan uh, schieten er wel eens dingen bij in Ja, dat doen wij dan wel eens op donderdagavond Dan, uh, dan hebben we wel eens een nachtverhaal binnen hem twee keer vergeten Alleen de laatste keer, uh, toen heb ik er toch echt aan gedacht En dat uh, doen we dus nu ook een beetje op zoiets uh, Ben ik het ook weer vergeten om uh, te zeggen van Nou, kom even langs ja, uh, dan uh, zie je ineens zo'n uh, zo uh, zwart wagentje hier voor de deur staan. Met uh, de bestuurder die ik erin uh, zie zitten. Ja, en ik weet uh, wie de bestuurder is van dat apparaat. Dus ik, uh, ja, dan ga ik even roepen natuurlijk. Zo werkt dat hier in een dorpje. Je kan elkaar zo uh, aanspreken wat dat er gaat. Ik zei het al, uh, we hebben ook uh, wat nieuwe muziek uh, liggen. Uh, dit kwam uh, een paar weken geleden op mijn pad. Uh, ze heette Julia Reinhold. Ik ben toch nog steeds helemaal gek van dit nummer. En daarom draag ik het ook uh, dat nummer dat heet Set uh, Setting Clocks uh, officieel van de EP Backwoods en het is onder de noemer Lenja. Tweede helft van de jaren zeventig uitgebracht uh, I'm your boogeyman Oftewel uh, ik ben uh, gewoon een soort van plaaggeest Harry Wayne Casey En uh, dat deed hij samen met Richard Finch uh, Casey in de Sunshine Band Een Amerikaanse discoband opgericht in 1972 Zo vermeldt uh, de Wikipedia dat Ja dan weet je het ook waar ik het vandaan heb. Ik schaam er gewoon niet voor hoor. Ik, ik, ik zorg er dan wel gewoon dat ik het er even paraat bij de hand heb. Of het klopt. Dat is vers 2 natuurlijk. Uh, weet wel dat hij als hoogste positie de zesde plek heeft gehaald in de Nederlandse hitlijster. En ook een van de nummers die we kennen uit de legendarische Soul Show van Ferry Maat. Dus dat, dat, zijn, ja, dat, soort, dat soort nummers kwamen regelmatig voorbij. En als je dan ook zegt van, van wat, wat maakte de man eigenlijk dan allemaal Co-funk en pop. Zo mag je het dan wel omschrijven. Uh, hij schijnt ook nogal uh, erg aan de druk te hebben gezeten. Maar ik zie ook uh, een foto uh, van hem staan dat hij nog in 2008 nog eens een keer gewoon opgedoken is. Dus wat dat er gaat, hij leeft nog steeds. En hij schijnt ook nog hier en daar wat optredens te doen. Dus dat uh, kunnen we nogal over Harry Wayne Casey nog zeggen. Hij is uh, een van de mensen van dus Casey and the Sunshine Band. En dat het zonnetje schijnt, dat hebben we wel in de gaten. Uh, leuk om nog eventjes uh, terug te gaan naar die goede oude piratenperiode Want dat, dat vind ik altijd wel leuk Dit was ook zo'n fijn nummer waar je dan mee kon knallen Als je op zaterdagavond of op zondagmiddag Zondagavond Al dagenlang bezig was En of je nou Delta Radio heette Of uh, Soul Sonic Radio Of Connection 104 Dit was er ook een uh, die we uh, wel eens veelvuldig in de etrien hebben geslingerd Ik heb het over René en Angela en Drive My Love Share the love from the heart with your brothers ...waren ze de niemand minder dan de Cosmo Carnaval. Ze komen uit uh, Rotterdam. Daar komen ze vandaan. En uh, het leuke is uh, dat ze ja, min of meer ook hier geweest zijn. Donderdag, uh, uh, de 28 e zeg ik het goed. Nee, dat was uh, donderdag, de 21 e juni. Toen waren ze hier te gast en toen hebben ze het een en ander verteld over hun album... Uh, ...Change the World or Go Home. Uh, we hebben ook uh, bijvoorbeeld Kingmaker heel vaak uh, gedraaid. Maar dit is ook uh, een nummer uh, wat uh, terug te vinden is op dat album wat uh, ze hebben uitgebracht... Op 28 april van dit jaar. Uh, toen werd hij ten doop gehouden in de Unie in Rotterdam. Dus dat uh, weet je dan ook weer. En ik uh, blijf ze net zo lang draaien totdat half Nederland het uh, weet. Dat dit er dus is. Uh, zo moeten we dat dan maar eventjes... Uh, Zeggen. Ja, euh, leuk is dat hij André Kuipers uh, vandaag uh, terug is uh, gekomen. Uh, hij, heeft, uh, hij heeft een paar uh, maanden in uh, de ruimte gezeten. Ik geloof een maand of zes. Ik weet niet meer precies wat, uh, wanneer hij uh, geweest is. Uh, dat, dat ben ik uh, gewoon eventjes uh, wat dat er gaat uh, kwijt. Uh, wel een hele lange tijd. Uh, vandaag dus uh, teruggekomen in, uh, in zo'n uh, capsule. Die uh, losgekoppeld uh, werd van dat ruimteschip. Uh, de Soyuz. Uh, die, uh, die werd uh, min of meer uh, daarin. Uh, uh, gebruikt ja, uh, we kennen het allemaal wel uh, dat beeld dat hij met een parachute dat die capsule terugkwam uh, en dat er op het allerlaatste moment nog een paar van die uh, raketten eronder uh, zaten om het nog verder af te remmen, het gaf nog wat uh, vuurwerk om het uh, maar zo te zeggen maar goed, uh, de eerste uh, um, blik op André Kuipers wa waren positief, kwam er lachend uit en uh, het was uh, in ieder geval een uh, lange uh, ja, verblijf daar uh, in die ruimtecapsule en over uh, het uh, moment dat hij de aarde in uh, of de, ja, de aarde van de aarde afgeschoten uh, werd, uh, toen had hij dus een lift. Of nou, heb ik een mooi bruggetje geslagen naar uh, het uh, nummer wat we gaan draaien vandaag. Van uh, het uh, album Megatron Man. Vorige week had ik uh, de, de titelversie Megatron Man zelf uh, al gedraaid. 9 minuten. Maar deze duurt ook uh, ruim boven de 5 minuten, ook al bijna uh, 10, 8 minuut 15, om wel te verstaan. Geheel in de stijl van André Gabers. hier is Patrick Cowley met het nummer Lift Off. Ja, dat was dus een half jaar geleden dat uh, André Kuipers uh, in uh, de baan om de aarde werd uh, uh, geschoten, als het ware. Dus uh, dat was, nou even kijken, het is vandaag 1 juli, Dan gaan we een half jaar terug... Nou, dan komen we uit ergens rond de kerst. Uh, toen werd hij uh, min of meer uh, de ruimte in, uh, ingebonjoerd. Om even wat proefjes uh, te doen in de ISS. Met een Soyuz raket werd dat uh, gedaan. En vandaag uh, is hij dus weer uh, gewoon uh, terug en geland op de aarde. Dat, uh, dat was oorspronkelijk op 16 mei het idee. maar. Uh... Toen ging er even wat, uh, wat mis. En toen heeft men besloten om vandaag uh, te laten landen. Nou, dat is uh, inmiddels uh, gebeurd. En, uh, en geheel een beetje in stijl. Omdat we dachten van... Nou, we moeten ook uh, Patrick Cowley nog een beetje herdenken. En ik wist... Hé, hey, hij heeft nog een nummer gemaakt. Uh, Lift Off. Uh, uit het jaar 1981. Als ik het uh, wel heb uh, met de Megatron Man. Hij heeft, uh, in korte tijd heeft hij gewoon drie albums uh, gemaakt. En dit was er één van uh, van. Uh, Lift Off was... Uh, af komstig, ik zei het al van Megatron man. Juist, het is uh, 13 minuten over half uh, twee, over twee weken dan, uh, dan is het hier een uh, speciale zondagmiddag, want dan zijn er de RTL GP Masters. Dan uh, hebben we weer een heel weekend met uh, alles wat uh, draait om de autosport, bijvoorbeeld de uh, Big One. Single seaters, de Bos Euro-series, die uh, rijden dan. De Formule 3 zal sowieso in actie komen in de Dutch GT. Ik heb uh, van de week heb ik al even het een en ander voorbij zien komen. Dus het uh, ziet er misschien nogal heel erg uh, leuk uit wat dat uh, wat, wat, wat, wat gaat. Ik heb het niet helemaal in mijn hoofd zitten wat er precies in uh, uh, op het uh, circuit uh, te zien zal zijn. Maar we zullen als ZFM zijnde daar zeker weer aandacht aan gaan besteden. Nou, een beetje om nog uh, wat uh, af te koelen hebben we nog uh, een hele fijne, lange uitvoering van I Want Your Love van Chic. Dream of you, all Zeker, dat was uh, Bill Champlin en uh, Just To Be Loved. Dat, dat uh, nummer uh, wat we de eerste keer hebben gedraaid toen uh, vriend Boskamp uh, de schreden van de studio uh, bezette. Tenminste in deze uitzending dan van de muziekboulevard, wat we het zomerboulevard uh, noemen, omdat ik... Ook maar tijdelijk uh, hier aan uh, kon waaien. Daarvoor uh, was het uh, chic met I Want Your Love. Met natuurlijk uh, die onmiskenbare baspartij uh, van uh, niemand minder dan Naal Rodgers. Want uh, hij was toch onmiskenbaar uh, een van de, ja, uh, de, de ruggengraat van, uh, van de band chic. Om het maar zo te zeggen. Dus uh, we houden ermee op straks uh, zondag in Kennemerland En dan uh, is het uh, de beurt aan uh, de heren Rudy en uh, Aldo. En wij sluiten af met een hele mooie van uh, Alaska. En dat nummer dat heet I Will Go. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dag.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 So, oh, yes, it seems all amount to one. I want you to go, I will go.